11 uur, Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het Nederlandse elftal heeft zijn eerste kwalificatiewedstrijd... voor het WK in Brazilië gewonnen. In de Amsterdam Arena won Oranje met 2-0 van Turkije. In de eerste helft kopte Robin van Persie uit een corner de 1-0 binnen. In de blessuretijd na 90 minuten maakte Luciano Narsing het tweede doelpunt. Pondscoach Louis van Gaal had keeper Maarten Stekelenburg... buiten het elftal gelaten. Tim Krul stond op doel en Klaas-Jan Huntelaar... zat de hele wedstrijd op de reservebank.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 In de jaren 60 had Grunenthal al 100 miljoen mark gegeven voor de slachtoffers. De non werd ruim 50 jaar geleden voorgeschreven aan zwangere vrouwen als middel tegen ochtendmisselijkheid. Het leidde wereldwijd tot 10.000 misvormde baby's. Vorige week bood de fabrikant voor het eerst excuses aan voor het schandaal. De slachtoffers zeiden dat de fabrikant beter zijn portemonnee kon trekken dan zijn mond open doen. De nieuwe stichting doen ze af als een mediastuntje zonder enige transparantie. De nieuwe luchthaven van Berlijn-Brandenburg gaat pas in oktober volgend jaar open. Twee jaar later dan gepland. De bouw van de luchthaven kampt vanaf het begin met tegenslag. Er waren onder meer problemen met de brandveiligheid en de kosten bleken veel hoger dan begroot. Vanwege de problemen werd een aantal luchthavenbestuurders ontslagen en werd de openingsdatum een paar keer uitgesteld. Berlijn-Brandenburg vervangt de vliegvelden Tegel en Schönefeld, Die zijn sterk verouderd en veel te klein. Leden van de Russische punkband Pussy Riot hebben een video opgenomen waarin ze buitenlandse artiesten bedanken voor hun steun en nieuwe kritiek hebben op president Poetin. Het filmpje is gemaakt op verzoek van de muziekzender MTV, zegt de band op Twitter. In de video bedanken twee vrouwen in bivakmutsen, artiesten als Madonna en Red Hot Chili Peppers, voor hun steun na het vonnis tegen drie bandgenoten. Die werden vorige maand veroordeeld tot twee jaar strafkamp vanwege een anti-Poetin lied in een kerk in Moskou. Pussy Riot kreeg vandaag ook steun van de Poolse oud-president Walensa. Hij vroeg Poetin om gratie voor de drie veroordeelde vrouwen. Saadi Gaddafi, een zoon van de vroegere Libische leider Gaddafi... heeft geen huisarrest meer in Niger. Hij vluchtte vorig jaar naar het land. Zijn advocaat zegt dat hij nu vrij is om dat land te verlaten. Saadi is de derde zoon van de Libische leider... die vorig jaar tijdens een volksopstand werd afgezet en gedood... Za die vluchten naar buurland Niger, waar hij asiel aanvroeg en sindsdien onder huisarrest stond. Hij staat op een zwarte lijst van de Verenigde Naties vanwege zijn rol in het bewind van zijn vader. En mag daardoor niet vrij reizen. Zijn advocaat heeft de VN gevraagd om het reisembargo op te heffen. Technisch directeur Erik Breukink moet weg bij de Rabowielerploeg. De directie maakte vanavond bekend dat een structuurwijziging het vertrek van Breukink noodzakelijk maakt.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 Het weer, vannacht helder, alleen in het noorden wat wolkenvelden en land in maart later mistbanken. Minima tussen 14 graden aan zee en 10 in het zuiden. Morgen eerst grijs, maar later overal zon. Het wordt 22 graden in het noorden en 25 in het zuiden. Zondag opnieuw veel zon en nog wat warmer met 24 tot 28 graden. Na het weekend een toenemende kans op buien en geleidelijk koeler. Tot zover het NOS Journaal. Verkeersinformatie op de A20, hoek van Holland richting Gouda... staat tussen knooppunt Kleinpolderplein en knooppunt Terbrechtseplein... twee kilometer file. Dat komt door een ongeluk. Tussen Rotterdam Centrum en het knooppunt Terbrechtseplein... zijn twee rijstroken dicht. Dat was de verkeersinformatie. Willen we gaten in de weg? De riolering verder laten versloffen? Breng weg- en rioolonderhoud weer op gang, voor het nog meer kost. Politici.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 Dit was een oproep van aannemersfederatie Nederland.nl Toneelgroep De Appel speelt Herakles. Regie Ouscheidane Senior. De theatermarathon. Tot en met oktober Appeltheater Den Haag. November Carré Amsterdam. Kaarten toneelgroepdeappel.nl of Carré.nl Nederland is een belangrijk veeteeltland.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 Buiten is het 14 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen. Een bonnetjesaffaire. De declaraties van oud-burgemeester Verver van Schiedam werden vandaag openbaar. Dure etentjes en champagne, maar het meest opmerkelijk vond ik... dat ze portretten van zichzelf liet schilderen... en dat die uit de gemeentekas werden betaald. Het deed me denken aan wat haar partijgenoot Halbe Zelstra altijd zegt... Ik heb niks tegen kunst, ik zie alleen niet in waarom het altijd met publiek geld gefinancierd moet worden. Goedenavond en welkom bij Het Oog. De nominaties zijn aanvaard, de speeches zijn gehouden en nu kan de Amerikaanse verkiezingsstrijd echt beginnen. We kijken vooruit met onze Democraten en met onze Republikeinen-watcher op twee spannende maanden. Ontevredenheid in Duitsland over de nieuwe koers van de Europese Centrale Bank. Want, zeggen velen daar, Karl Heinz en Monika, zeg maar de Duitse Henk en Ingrid, moeten opdraaien voor de problemen van zuidelijke eurolanden. Hoe gaat Merkel dat oplossen? Hij is een van de weinige nog levende iconen van de jaren 60. En als hij nou net één ding niet wil zijn... dan is het een levend icoon van de jaren 60. Bob Dylan bracht vandaag een nieuw album uit en het is opmerkelijk... recensenten zijn het nu al eens dat het een meesterwerk betreft. Over de Dylan van nu praat ik met uitgever en Dylan-fan Wouter van Oorschot. Maar we beginnen met het nieuws van... Vrijdag 7 september. Als Barack Obama opnieuw president wordt van de Verenigde Staten, duurt het langer om de problemen in het land op te lossen dan onder Mitt Romney. Niet de boodschap van een Republikeinse tv-spot, maar van Obama zelf. Yes, our path is harder, but it leads to a better place. Yes, our road is longer, but we travel it together. We don't turn back. We leave no one behind. We pull each other up. Op de Democratische Conventie was het overigens niet alleen maar nederigheid troef. Obama kreeg ook de nodige veren. Osama bin Laden is dead. En General Motors is alive. De redding van General Motors was voor de Democraten... het perfecte onderwerp voor een sneer naar Romney. Mitt Romney, he loves cars so much... they even have their own elevator. But the people who design and build and sell those cars... well, in Romneys world... The cars get the elevator and the workers get the shaft. In Nederland was het een wat lauwe campagnedag. met een klap in het gezicht van de PVV als hoogtepunt. Volgens het tv-programma Reporter heeft de partij gesjoemeld met Europees geld. Het PVV-onderzoek naar de herinvoering van de gulden... is tegen de regels in betaald door Europa, zegt oud-PVV-kamerlid Hernandez. Dat was in de fractiecommissie Buitenland, waar ik zelf ook bij zat. En ik weet niet meer wie dat geopperd heeft. Inderdaad, ge ge gekeken of de fractie uit Europa dit onderzoek zou kunnen financieren, ja. Wilders erkent dat de rekening naar Brussel is gegaan... en zegt dat zijn partij juist veel subsidie niet gebruikt. Dat het nieuws nu naar buiten komt, moet wel PVV-pesten zijn. Het is vijf dagen voor de verkiezingen, pvv pestje En eh, ja, maak er nou wat van, zou ik zeggen. Gelukkig heeft lang niet iedereen het gemunt op de PVV-leider... PVV bleek bij de opnames van het Jeugdjournaal-debat dat morgen wordt uitgezonden. Meneer Wilders, mag ik u een knuffel uh, geven? Mag u een? Knuffel geven. Ja, natuurlijk mag ik dat. En ook PvdA-lijsttrekker Samson bleek een geliefd knuffeldier. Het overviel me en later dacht ik... ja, het zegt wel iets over een land misschien. Misschien ben ik veel te romantisch, hoor maar toch. Het zegt wel iets over een land als een kind van elf... gewoon aan een wildvreemde politicus een knuffel vraagt. Dat mensen Samsung zo graag willen omarmen zal wel iets te maken hebben met de peilingen. In de nieuwste cijfers van Maurice de Hond ligt de PvdA nog maar één zetel achter op de VVD. Samsom vindt dat niet gek. Hij heeft blaren op zijn voeten van het rondlopen op markten. Kijk, wij hebben heel lang geleden gezegd we gaan zoveel mogelijk op straat campagne voeren. Totdat de media van Nederland gaan opletten. Dat is ongeveer anderhalve week geleden. En dan verplaatsen we de campagne naar studio's en, en debatten. En door die investering zijn de grote debatten voor Diederik appeltje eitje. In de debatten heb ik nog geen argument gehoord. wat ik niet op straat al veel ruiger en veel harder tegen me ingeslingerd heb gekregen. Oké. Okay. Emiel Roemers zou er jaloers op kunnen zijn. Ondanks zijn soms wat magere optreden van de laatste dagen. wil de SP-leider niets liever dan meeregeren. Maar dan moet hij wel flink winnen. Ik bedoel, als je zo'n grote winnaar bent met 10, 11 zetels. dan uh, je staat uh, er zo goed voor. Ja, dan, dan kun je niet zeggen van, nou, die schuif maar aan de kant. En mocht u vanavond de voordeurbel nog horen, open de deur dan wel voorzichtig. En op een heel klein kiertje, want het kan gevaarlijk zijn. Het is toch nog meer een campagne, een Amerikaanse campagne, dat je de, de, de, de stemmers, de CDA-stemmers, bijna achter de voordeur vandaan trekt en zegt van, vrienden. Dat was nieuws vandaag op Radio en tv. Freddy van Tijn is aangeschoven voor de kranten van morgen. Specialistische spoedeisende hulp moet geconcentreerd worden... in een kleiner aantal ziekenhuizen. Vandaag werd bekend dat Zorgverzekeraars, nee, Zorgverzekeraars Nederland dat wil. Morgen schrijft het Nederlands Dagblad dat er veel blijkt mis te gaan... op huisartsenposten en bij die spoedeisende hulp. Dat is de uitkomst van de meldactie Spoedzorg... van de Nederlandse Patiënten- en Consumentenfederatie. De federatie is vooral geschrokken van de wachttijden... Ook mensen die dringend zorg nodig hebben zitten vaak uren te wachten. Vier van de tien leden van Oudere Bonden vinden dat er een rem moet komen op dure zorg in de laatste levensfase. Drie van de tien willen dat niet. Trouw schrijft dat dat blijkt uit een onderzoek onder ruim 6500 ouderen. Het onderzoek wordt morgen gepresenteerd in het televisieprogramma Debat op 2. De omroepen hebben samengewerkt met de ouderenbonden ANBO en Unie KBO. Voor bijna de helft van deze ouderen is de gezondheidszorg... het belangrijkste thema bij de komende verkiezingen. Nog een bericht uit de gezondheidszorg over het VU Medisch Centrum in Amsterdam... waar een crisis uitbrak toen longarts Posmus deze zomer bij de inspectie alarm sloeg over een onveilige situatie in het ziekenhuis. Daarna stapten twee bestuurders op. Eén, Wim Stalman, bleef zitten. Volgens de Volkskrant schrijft de ondernemingsraad nu... er niet van overtuigd te zijn dat Stalman kan aanblijven. Hij zou juist degene zijn geweest die heeft aangedrongen... op het ontslag van de klokkenluider, die meneer Posmus. Honderden leerwerkbanen voor langdurig werklozen blijven onvervuld. Het werkbedrijf zegt dat dat komt doordat gemeenten niet voldoende kandidaten aandragen. Het Nederlands Dagblad schrijft dat volgens het werkbedrijf op korte termijn 500 tot 600 langdurig werklozen kunnen worden geplaatst in leerwerkbanen. Door de gemeentelijke sociale diensten zijn er tot nu toe nog maar vijf aangemeld. Voor dus ruim 500 plekken vijf kandidaten. In Trouw een stuk over de eerste Nederlandse eicelbank. Bart Fouser, gespecialiseerd in voortplanting, hoopt dat vrouwen die een donorei nodig hebben dan niet meer naar het buitenland hoeven. Opvallend is dat de arts vroeger tegen zulke technieken was. Nu raadt hij sommige vrouwen aan hun eicellen te laten invriezen. Jarenlange ervaring en de snelle ontwikkelingen in de medische mogelijkheden hebben tot voortschrijdend inzicht geleid. Door de hoge benzineprijs laten mensen voor het eerst hun auto staan. Volgens de Telegraaf zien autobezitters vooral af... van ritjes naar familie, vrienden en van uitjes. Omdat ze het niet meer kunnen of willen betalen. Uit een enquête van de ANWB blijkt dat een kwart van de automobilisten minder rijdt. Dat zijn zo'n 2 miljoen mensen. En het AD sprak met Geert Wilders. Op de suggestie door verschillende ex-PVV'ers... dat PVV-kamerlid Dion Grausum chanteert, zegt hij... Als u dat onzinverhaal gelooft, moet u naar de dokter. Ik ga ze niet de eer gunnen op wat dan ook te reageren. Koffers met geld, chantage, dat de fractie niet democratisch zou zijn. Onzin. Ook zegt hij dat zijn zelfvertrouwen niet is aangetast... doordat hij blijkbaar de verkeerde mens heeft uitgezocht. Dat zijn uitzonderingen, zegt Wilders. Deze onderwerpen morgen uitgebreid in de ochtendbladen. De campagnes voor de Amerikaanse presidentsverkiezingen kunnen dan nu echt beginnen. Na de Republikeinen hebben ook de Democraten de conventie achter de rug en de kandidaat officieel gepresenteerd. We blikken eerst even terug, maar vooral vooruit met onze eigen watchers Michel van der Hoek. Hij volgt de Republikeinen en Boris Dietrich voor de Democraten. Goedenavond allebei. Goedenavond. Goedenavond. Laten we met Boris Dietrich beginnen, want u volgt de Democraten en die hadden een lange nacht. Wat was het beeld dat bleef hangen bij u? Uh, dat het een conferentie een conventie was waar enorm veel energie werd opgedaan. Waar fantastisch goede sprekers waren, zoals Bill Clinton, de vorige president. En ook Michelle Obama, die een fantastische toespraak had. En als klap op de vuurpijl natuurlijk uh, de president zelf. En wat mij echt opviel, want ik heb het uh, gezien, um, ik ben nu in San Francisco in een zaal met iets van 50 uh, mensen, hoe um, enorm veel ja, uh, overtuigingskracht Obama heeft wanneer hij zijn toespraak houdt. Want ja, in zijn toespraak ging er natuurlijk toch weer veel over, we moeten hoop houden en het wordt allemaal beter, dus toch wel allemaal wat toekomstig vergezichten. Maar dat mensen dat toch weer uh, in hun hart sluiten en zich aangesproken voelen tot hem. Maar dus er waren er ook dat mensen die uh... zeiden dat, dat Bill Clinton juist de showstal... en helemaal niet Barack Obama. Dat hij een beetje ja. door, door zijn voorprogramma werd, werd weggespeeld. Dat, dat zijn ook geluiden die sommige mensen naar voren brengen. Uh, zijn toespraak die van Obama werd een beetje vergeleken met een State of the Union... Wanneer je allerlei beleidsbepalingen naar voren brengt. Van de andere kant was dat ook meteen het verschil met Mitt Romney... die uh, in hele vage termen praatte... en Obama toch echt wat concrete beleidsdoelstellingen naar voren bracht. Maar het is waar dat Bill Clinton een fantastische toespraak hield... en werd ook constant onderbroken door applaus. En hij week ook heel erg van zijn geschreven tekst af. En dat maakt zijn toespraak ook altijd extra interessant. Michel van der Hoek, als we dit nou moeten vergelijken... de conventie van de Democraten met de conventie een week geleden van de Republikeinen... wat valt u dan op? Uh, nou, ik denk dat je het succes van een conventie... vooral op twee manieren meet. Ten eerste, hoeveel enthousiasme kun je daarmee kweken... voor uh, onder de eigen aanhangers? En ten tweede, hoe kom je daarmee over uh, bij de kiezer? Ik denk dat als je de twee uh, uh, conventies op die punten vergelijkt... denk ik dat, uh, dat de democraten toch wel een iets betere conventie hebben gehad dan de Republikeinen. Dat ligt vooral in het feit dat ik denk dat de Republikeinen... toch te weinig inhoud hebben gepresenteerd. Ze hebben uh, vooral het eerste belangrijke punt wat ze, moeten doen, uh, wat ze moesten doen... is namelijk Romney voorstellen aan het grote publiek als, als mens... en niet als vage abstractie of als, als robot, zoals hij wel eens wordt voorgesteld. Ik denk dat ze dat grotendeels is gelukt. Met name dankzij Anne Romney, dus de vrouw van de kandidaat. Uh, maar... Inhoud vond ik een beetje mager bij de Republikeinen. Er werd niet gezegd wat hun plan is. Wat zijn de beleidsvoorstellen op bepaalde punten. Dat bleef een beetje mager. Ik denk dat je dat bij de Democraten veel beter hebt kunnen zien. Dus wat dat maar... betreft denk ik dat, dat de Democraten een betere conventie hebben gehad. Maar Mitt Romney is vanaf nu mens. Dat is al ja, een, dat denk ik wel. Ik denk dat, dat dat was een belangrijk iets... waardoor de campagne verder, verder kan gaan. Ik denk dat als ze dat niet hadden gedaan... dan hadden de Republikeinen echt geen, keus, geen, geen kans gehad... Bij de, bij de verkiezingen in november. Dat is er wel gelukt. We gaan even vooruitkijken, want uh, Obama die sloeg een veel bescheidener toon aan uh, dan vier jaar geleden. Toen had hij een boodschap als change we can believe in en yes we can. En nu zei hij het, het zal niet makkelijk worden, we gaan het niet 1, 2, 3 oplossen. Um, dat is toch een heel andere toon Boris Dietrich, wordt dat ook de toon van de campagne? Ja, hij kan ook niet anders, want er zijn natuurlijk ook terreurstellende economische resultaten geboekt. Uh, er is een enorme werkloosheid, 23 miljoen uh, uh, mensen zijn werkloos. En ja, die cijfers die liegen niet. Dus hij moet op de een of andere manier de kiezers die uh, vier jaar geleden met al die hoop die hij uh, verspreidde... op hem gestemd hebben, die moet hij uh, aan zich weten te binden. En hij moet zo'n ook naar de stembus zien te krijgen, want toch een heleboel mensen zijn... Ja, een beetje teleurgesteld dat um, de hoop die ze hadden niet gerealiseerd is in banen en uh, zijn werkloos. Moesten hun huis verkopen tegen een lagere prijs en zo. En um, dus hij moet proberen ook uh, mensen naar de stembus te trekken. En ja, dat kan hij eigenlijk alleen doen door um, te laten zien... als ik dit en dit en dit doe, dan trekt hij economie aan. Het probleem voor hem is dat hij altijd de Republikeinen nodig heeft... in het Huis van Afgevaardigden en misschien ook wel in de Senaat. Als hij daar de Senaatsmeerderheid verliest... en als die de Republikeinen maar tegen blijven stribbelen... en zijn beleidsvoorstellen afwijzen... ja, dan komt er toch niet heel veel terecht van het toekomstig beleid. Dus de economie gaat het allemaal bepalen. Er zijn teleurstellende banenprognoses eh, ja, naar buiten gebracht. Dus eh, ja, hij moet echt de kiezer overtuigen... als ik het nog vier jaar doe... Geef me die tweede kans, dan uh, gaat er echt wat uh, gebeuren. Status quo you can believe in, zou, het, uh, zou een slogan ja, kunnen zijn. Daar. Ja, ja dat zou een slogan kunnen zijn. <laughs> en Michel van der Hoek, um, dit lijkt me wel een kans voor de Republikeinen. Een, een president die zich bijna excuseert dat het allemaal niet uh, zo groots heeft uitgepakt. Is dat ook waar ze op mikken, de teleurgestelde obama kiezen? Ja, dat is zeker een van de punten. Want uh, ondanks het feit dat ik uh, wel van mening ben... dat de democraten een betere conventie hebben gehad... was er ook qua inhoud waar het echt om draait in de verkiezingen. Dus economie, over de werkgelegenheid en over de staatsfinanciën... was er vooral van de president 0,0 inhoud. Het, het, het, het was een uh, zeer enthousiasmerende... Toespraak. Maar als je kijkt naar nou, wat zegt hij dan eigenlijk... eigenlijk zijn het alleen maar aanvallen op de Republikeinen... en excuses waarom, waarom zijn beloften niet zijn, uh, niet zijn waargemaakt. En hij heeft over, bovendien ook helemaal niet gerept over Obamacare. Ik geloof dat hij in twee zinnen heel zijdelings dat even heeft, uh, heeft genoemd. Maar dat zou je dus als hij als dat echt een, een, een verkiezingswinner zou vinden... dan zou het wel uh, uh, wat vooraanstaander zijn genoemd. En, uh, en ook over het de, over de zogenaamde stimuleringspakket van 2009... daar heeft hij ook niks over. Over gezegd. Dat zijn wel echt de inhoudelijke dingen. Dus ik geloof inderdaad dat, uh, dat Obama uh, een beetje daar, daaromheen wel. Dat moet hij ook. In de campagne moet hij daar een beetje van wegdraaien. Hij moet proberen om, het een, uh, referendum te, om, om er een referendum van te maken tussen, tussen, uh, tussen hem en, en Romney. Terwijl normaal gesproken een herverkiezing natuurlijk altijd een referendum over de president is. Ja. Uh, welke... Het grote verschil is eigenlijk dat, uh, dat Obama heel veel over het buitenlands beleid heeft gesproken. Over de oorlog in Afghanistan hoe hij de oorlog in Irak heeft uh, beëindigd. En dat is iets waar we juist de Republikeinen en uh, Mitt Romney helemaal niet over gehoord hebben. En ik vond dat de, de uitspraak die John Kerry deed tijdens de democratieconventie... van vraag aan Bin Laden of hij uh, vier jaar geleden beter af was dan nu... was natuurlijk wel een hele mooie one-liner om aan de Amerikaanse bevolking duidelijk te maken... dat wat dat betreft Obama wel geleverd heeft wat hij beloofd heeft... namelijk hij heeft Bin Laden uitgeschakeld en hij is bezig de troepen uit Afghanistan terug te trekken. En dat zijn natuurlijk dingen die de Amerikanen ook wel uh, onthouden. Dus behalve economische argumenten spelen er natuurlijk toch wel andere elementen in deze verkiezingscampagne een rol. Maar wordt dit de toon van de campagne zoals het tot nu toe was? Vooral de, de zwaktes van je tegenstander onderstrepen en niet zozeer zelf met iets komen? Of gaat die toon vanaf nu veranderen? Wat denken jullie? Ik denk zelf dat uh, ze niet zo door kunnen gaan, want je hoort toch ook een heleboel Amerikanen zeggen... ...ik heb er nou wel genoeg van, dat kissebis, en elkaar uh, zwart maken. Er zijn natuurlijk een heleboel uh, campagnefilmpjes die komen die die zwakheden blootleggen. Maar de onafhankelijke kiezer, uh, die men uh, allebei eigenlijk uh, naar zich toe wil trekken... ...ja, die is toch heel erg geïnteresseerd, is hoe gaat die economie aangezwengeld worden... ...en wat gaat er met uh, die uh, medische gezondheidszorg precies gebeuren. Dus ik denk van der dat Hoek. er ook wel meer inhoud uh, gaat komen. Michel? Ja, ik ben het er wel mee eens dat de campagne zal moeten veranderen. Ten eerste omdat. Uh, uh, het gel de, de geldkwestie verandert. Obama heeft heel weinig geld nog over. Hij heeft een heleboel geld uitgegeven in de voorverkiezingen. En, uh, en Mitt Romney heeft heel veel geld gespaard. Dus de, de, de campagne gaat veranderen op de, in de media, zeg maar. Romney zal nu zijn geld gaan uitgeven. Dus dat zal een andere indruk geven in de verkiezingen. Uh, en allebei de partijen zullen tussen nu en november uh, eens wat inhoudelijkere details moeten gaan geven over wat, wat willen ze dan gaan doen in de economie. Dat hebben geen van beide partijen echt gedaan. De republikeinen iets meer dan de democraten. Maar uh, het spelletje van, uh, van, van, van, de, van Obama om vooral over het buitenland te praten en over Irak en Bin Laden, dat is leuk, dat is waar. Maar daar draait volgens mij toch niet uh, de verkiezing om voor de meeste kiezers. Dus die toon, denk ik, dat, dat gaat toch veranderen. De campagne kan nu echt beginnen. Michel van der Hoek en Boris Dietrich, uh, dank. We zullen u nog vaak spreken. Graag gedaan. Graag gedaan.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 you Harry Nielsen, everybody's talking. Veel regeringsleiders en financiële instellingen reageerden vandaag enthousiast... op de nieuwe maatregelen van de Europese Centrale Bank... om Europa te helpen bovenop de crisis te komen. Maar niet overal was de stemming zo goed. Correspondent Wouter Meijer in Duitsland. Goedenavond. Goedenavond. Hoe was het zagrijn daar vandaag in Duitsland? Nou ja, een beetje verdeeld. Er zijn wel degelijk economen in Duitsland... die vinden dat het heel verstandig is... wat de Europese Centrale Bank gisteren heeft besloten. Maar er zijn ook hele kritische stemmen. Politici die zelfs de Duitse regering... de regering van Angela Merkel oproepen... om in beroep te gaan bij het Europese gerechtshof. Dus in feite naar het rechter te gaan om te zeggen... dit kan zo niet. En de, de Duitse Bundesbank, de Duitse Centrale Bank die als enige gisteren tegen heeft gestemd, Jens Weidmann, de president van de Duitse Bank... Eh, die meteen gisteravond al kwam met zijn kritiek en zei... dit is geen goede beslissing, want in feite... Ja, als, je, als je als centrale bank de landen in, in het zuiden... in Spanje en Italië gaat helpen door hun obligaties te kopen... dan hoeven zij verder ook niet meer te hervormen... dan in feite eh, help je ze zonder ze te verplichten... om met echt maatregelen te komen. Eh, dus wat dat betreft veel zagrijn. Ja, want uh, ze worden gered, de zuidelijke landen, maar toch uiteindelijk met Duits geld. Dat zal het gevoel wel zijn. Dat is een beetje het gevoel. Het is een beetje het gevoel langs dat Duitsland het slachtoffer wordt... van een soort uh, verkeerd begrepen Europese democratie. In feite alsof jij en ik met, met een paar mensen erbij in, een, in het café gaan zitten... en we dan een soort kleine verkiezingen zouden houden aan tafel... wie de rekening moet betalen. En als de meerderheid ervoor is dat jij de rekening betaalt... ja, dan kun jij hoog of laag springen. Maar zolang we maar aan tafel zitten, moet jij de rekening betalen... omdat nou wij nou eenmaal in de meerderheid zijn. Duitsland krijgt langs het gevoel dat de andere landen... Uh, in feite democratisch zogenaamd beslissen... dat Duitsland de portemonnee moet trekken. En dan moet Duitsland altijd de portemonnee trekken. Otto Frieken uh, is aan de lijn. Uh, u zit in het Duitse parlement voor de liberale FDP... als ook een regeringspartij. Goedenavond, meneer Frieken. Ja, goedenavond, vanuit uitgegeven, Ja, ehm... Um... Voelt u dat ook zo? Dat, nou, dat u de, de rekening van een ander krijgt in het café? Nou, ik, ik vind het op echt heel goed als iemand als, als Nederlander zegt, kijk, uh, die Duitsers moeten de rekening betalen. Want als Duitsland dat doet, dan is het aan het eind ook zeker een stukje Nederland dat het doet. Ja, en, en, en we hebben, ik zal zeggen, niet het gevoel. Maar um, kijk eens, voor ons in Duitsland was het altijd, we gaan mee met die euro. Redens dat aan het eind altijd uh, die, die stabiliteitspolitiek staat... die wij met ons bondsbank altijd hebben. Dus de vraag dat uh, het ECB nooit eens mag landen direct... of op een bepaalde manier helpen. En nu dat dat misschien weggaat hebben we in Duitsland heel sterk het gevoel... ja, kijk eens, um, aan het eind zullen wie de, dan die zijn die moeten betalen. Dat is het gevoel wat op het moment uh, er is. En, en er is ook een probleem uh, dat in de ECB Duitsland ja, één stem heeft. En, en dat is natuurlijk ook een probleem. Dit was niet wat Merkel wilde en toch is het gebeurd. En dat is iets wat je niet zo vaak uh, voorheen zag... Dat, dat Merkel haar zin niet kreeg in Europa. Is dat voor u ook iets nieuws? Nou, ja. Um... Kijk eens, voor ons in Duitsland is het altijd het probleem, zeker we zijn de, de grootste in de Europese Unie en, en dus economisch de sterkste, maar we weten wel, niet alleen maar reden van ons geschiedenis, dat we alleen het niet kunnen doen. Maar dat wat nu gebeurt is zo'n beetje het gevoel van, um, ja daar hebben we een, een tiental landen in het zuiden die zeggen, uh, ja kijk eens we willen het op die, die oude manier doen zoals we het gedaan hebben voordat die euro er was. En we hebben enkele landen die zeggen, ja ja, is niet zo slim als het zo gebeurt. En daar en zit een gevoel voor in, in de richting van Merkel. Ja, en hoe, hoe kom ik daaruit? En hoe ben ik daar nog steeds die, die just leader de, de, de juiste leider van, van Europa? En, en, en ik zie daar een heel groot probleem voor ons opkomen, want de, de Duitse kiezer zegt dan: ja, kijk eens, we hebben altijd gezegd Europa wel. En ook helpen aan die zwakke mensen in, en landen in Europa, maar niet op die manier. Wouter Meijer, is, is Merkel um, haar steun in Europa aan het verliezen? Staat ze alleen? Nou, ze komt langzamerhand alleen te staan. Uh, vroeger dachten we altijd nog dat als de Duitse centrale bank... bijvoorbeeld of de Duitse regering uh, zo'n harde positie innam... dat Nederland bijvoorbeeld ze zou steunen... Oostenrijk, Luxemburg, Finland. Al altijd nog een paar hele stabiele eurolanden die mee zouden doen. Dat is blijkbaar niet meer zo. Uh, om een of andere reden is uh, Duitsland alleen overgebleven... gisteren bij de Europese centrale bank. En is dus Nederland bijvoorbeeld veel minder betrouwbaar... want er zijn uh, volgende week verkiezingen in Nederland... En niemand weet natuurlijk wie er gaat regeren daarna. Um, en Duitsland is zelf natuurlijk ook een klein beetje um, uh, uh, uh, moeilijk... Om, om, om te bepalen wat, wat er gaat gebeuren. Omdat er volgende week, op dezelfde dag, trouwens, het Nederlands naar de stembus gaat. komt in Duitsland het constitutioneel hof in Karlsruhe. Waar burgers hebben geklaagd eh, tegen de Europese reddingsfondsen. Dus de Duitse regering kan ook niet zo heel veel doen. in afwachting van die redders, van de, van de, van de, van de rechters in Karlsruhe. wat die gaan beslissen. Dus. Iedereen moet een beetje zijn kruid droog houden. De Nederlandse regering weet niet wat ze moeten doen. De Duitse regering moet eventjes wachten op de rechtbank in Karlsruhe. Um, dat maakt Merkel ook een stuk minder machtig opeens... omdat ze niet meer kan zeggen wat ze wil. Maar ze moet eigenlijk wachten in feite wat het, gerechts in, het gerechtshof in Karlsruhe zegt. Ja, ik zag haar vandaag op televisie met een grote pul bier... Uh, in, een, in een Beierse bierkelder staan. En daar proberen ze toch heel veel uitleg te geven. Hoe luidt die uitleg dan? Hoe doet ze dat? Nou, ze, ze heeft een beetje twee gezichten. Ze moet naar, naar het binnenland toe, moet ze zeggen: ik blijf sterk, ik hou mijn poot stijf en ik blijf vechten voor de Duitse zaak. Maar naar, de, naar het buitenland toe moet ze natuurlijk toch proberen uh, het idee in stand te houden dat Duitsland leidt in deze crisis. Dat de leidt met, met, met een, een korte ei, dus dat Duitsland de leiding heeft. Maar dat, dat is niet helemaal meer waar. Duitsland komt langs, want toch door een soort merkwaardige democratie komt Duitsland heel erg alleen te staan, als er maar genoeg landen zijn die zeggen, zoals nu bij de Europese Centrale Bank... wij gaan de landen in het zuiden helpen. Ja, dan is Duitsland, hoewel het een kwart betaalt van alle hulpmaatregelen... Duitsland betaalt altijd een kwart van wat de Europese Centrale Bank doet... en wat al die fondsen doen. Maar ja, van de 17-euro-landen is Duitsland er maar eentje. Dus als er 16 landen zijn die zeggen, wij steunen Spanje en Italië nu... Ja, dan kan Duitsland in zijn eentje niet weinig uit, daar, we, daar weinig tegen doen. Ja, Otto Frieke, dan uh, wordt Merkel dus... Um buitenlands genegeerd en binnenland, binnenlands scheef aangekeken. Hoe komt ze daaruit? Hoe moet ze dat oplossen? Nou, daar zit het probleem voor voor de, voor de hele coalitie. Ik zeg altijd, natuurlijk kijkt iedereen in Europa naar, naar de leider. Maar het is, is, is hetzelfde. Je had het dan ook al in Nederland eh, met de vraag... Van hoe, hoe gaat het met de coalitie dan verder? Eh, ik zie op het moment alleen maar een probleem... De reden waarom zo Duitsland zo geïnteresseerd is in stabiliteit... en niet wil dat de ECB tegen de artikel 21 van het statuut van de ECB gaat... dus andere landen te helpen, heeft iets te doen met onze geschiedenis. We zijn tegen inflatie. We hadden inflatie in de jaren 20, we waren na de Tweede Wereldoorlog. Het is altijd iets waar een Duitser tegen gaat en waar hij heel bang voor is. En die vraag is hoe die emotie tegen de Duitse mensen gaat. Ik, ik zelf denk ook dat het niet juist zit. Maar je moet, aan de andere kant moet je ook kijken... zelfs ook in Duitsland heb je natuurlijk aan de linkse kant van ons politiek... mensen die zeggen, ja, dat is niet zo'n groot probleem. Daar hebben we dan misschien aan het einde een beetje inflatie. Maar dat gaat alleen maar tegen die mensen die al geld hebben. Dus, en, en dan kijk je nog wat gebeurt aan de beurzen. En dan zie je, dat gaat ook omhoog. Um, het is een vraag van gevoel en, en van leiderschap. En waar ik het probleem zie is... Zelfs als dat nu gebeurt wat de ECB wil, moet aan het eind om zo'n zo programma te doen. En heeft de ECB gezegd, dus daar is nog een beetje van licht in het donker. Heeft ze gezegd, daar moet een, een soort van programma zijn dat samenwerkt met, met het eh, een ESM. Om toch ook te hervormen en, en niet alleen maar geld te geven. Ja, en dan hebben eh, we het misschien de kant van hervormingen in die landen die niet willen hervormen. Otto Frieke en Wouter Meijer, dank allebei vanuit Duitsland.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 Tiger, gezongen door Rosie Golan, geboren in Jeruzalem, maar tegenwoordig woont ze in New York. En dit was een single van dit jaar. Canada heeft vandaag alle diplomatieke banden met Iran verbroken en de ambassade al daar gesloten. Canada noemt Iran de grootste bedreiging voor de wereldvrede. In Iran is correspondent Thomas Erdbring. Goedenavond. Goedenavond. Wat houdt dat precies in, alle diplomatieke banden verbreken? Nou, dat houdt feitelijk in dat Canada uh, alle diplomaten die hier nog in het land zijn, dat zijn er volgens mij een stuk of acht, uh, allemaal naar huis stuurt, beginnende per van, van vandaag. Uh, ze zijn op weg naar het vliegveld, zo hebben we gehoord. Uh, de deuren van de ambassade sluit en alle Iraniërs met dubbele nationaliteit die eventueel hulp van de Canadezen nodig hebben, verstuurt naar de Turkse hoofdstad, Ankara. Komt het als een verrassing? Ja, het komt wel absoluut af. Kijk, het mag duidelijk zijn: de banden tussen Iran en, en, en vrijwel alle westerse landen zijn heel slecht. En, en uh, ondanks het feit dat de Canadezen al vier maanden geleden. Een, een visumafdeling uh, die zeer populair is onder de Iraniërs die, uh, die, die erg veel familieleden in Canada hebben, uh, ook naar Ankara had, al had overgeplaatst. Uh, ja, was dit inderdaad toch een beetje een donderslag bij heldere hemel. De Iraniërs hadden net een, een grootse uh, conferentie gehad hier, de bijeenkomst van de niet gebonden landen. Nou, dat was volgens Iran het teken dat het land niet geïsoleerd is. Uh, de staatstelevisie uh, is al een week lang 24 uur per dag aan het omroepen, wat een geweldig dat het land Iran wel niet is, dat Iran leider van de wereld is en ook dat alle andere landen dol zijn op Iran en opeens gaan de kandidaten er vandoor. door. Uh, ja, al, al uh, geeft het toch wel een verslechtering aan, want we moeten natuurlijk niet vergeten: de Amerikanen die waren hier al niet. De Briten, die zijn in november vertrokken. nadat allemaal boze hoorde. pro-regeringsdemonstranten. over de hekken van de ambassade waren geklommen. Ja, en nu zijn ook de Canadezen weg. En de vraag lijst een beetje. wanneer gaan de Europeanen vertrekken? Ja, de Duitse minister voor Buitenlandse Zaken. Westerwelle. die zei eh, vandaag al. dat er meer sancties tegen Iran moeten worden overwogen. Dus het lijkt er wel op dat dat gaat gebeuren uiteindelijk. Ik denk dat wat duidelijk is, is dat we, dat we na, na deze zomer, uh, uh, waarin uh, ja, er een beetje een, een soort pauzeknop uh, leek te zijn ingedrukt. als het ging om, de, om, de, om de, de sancties tegen Iran. dat nu in de herfst de druk gaat worden opgevoerd. Uh, de Amerikaanse verkiezingen komen eraan. Uh, de Europeanen willen heel graag uh, ook aan de Amerikanen laten zien. dat het ook hun menens is. En ja, uh, hoewel Westerveld het nog niet precies heeft uitgelegd. Wat die sancties precies zullen inhouden, is het wel duidelijk dat de druk meer en meer en meer wordt. En nou, ik sta hier bijvoorbeeld op het vliegveld, eh, zoals misschien aan het achtergrondgeluid is te horen. En eh, dat is een van de plekken die eh, in de nieuwe sancties misschien getarkt zou kunnen worden. Want er is een plan in de maak, dat hoor ik vanuit uh, de Verenigde Staten, om ook Europese... Uh, de luchtvaartmaatschappijen bijvoorbeeld niet meer naar Iran te laten. Terwijl nou, heb ik over het over Lufthansa, heb je het over onze eigen KLM, uh, slash Air France. Uh, ja, dat doet de gewone Iraniër wel heel erg inzien, dat het land meer en meer geïsoleerder raakt. Zeker als je het land niet meer kan verlaten, ook al uh, ja, heb je daar wel de visa en de paspoorten voor. Is het echt alom uh, voelbaar in Iran, de, de sancties en de internationale druk, voor de gewone Iraniërs? Ja, ik denk dat er heel erg duidelijk een grote verslechtering in het leven plaatsvindt. Aan een kant uh, ja, is, er, is het verhaal, wat, wat misschien al een beetje bekend is, maar de afgelopen uh, maanden of het afgelopen jaar is de munt echt uh, ja, heel erg sterk in waarde gedaald. Uh, hè, je koopt, uh, je koopt uh, met, met vroeger met één Iraans muntje: kocht je 1 euro en nu koop je met één Iraans muntje nog geen 20 eurocent. Uh, en dat is in een jaar gegaan, dus dan kan je voorstellen hoe dat, hoe dat pijn doet. Maar ja, de regering, de Iraanse leiders, worden ook steeds zenuwachtiger. Ze zijn hun zelfverzekerdheid verloren. En al roepen ze uh, ja, van de grootste toren, de staatstelevisietoren, dan vaak... Hè, dat, dat hun land het allerbeste is. En, ja, op straat merk je dat niet. Een heleboel mensen klagen en vragen zich toch af van... hoe, met, hoe moet dit, hoe gaat dit verder? Uh, krijgen we straks bommen op ons dak of, uh, ja, of voedselrellen? Kortom, het wordt een onrustige... Herfst uh, in Iran. Ik denk het wel. Ik denk het wel. Ook omdat uh, die Amerikaanse verkiezingen... waar ik het net al een beetje over heb, die komen eraan. En we moeten niet vergeten, president Obama doet op dit moment alles aan... om de, uh, de Israëli's van te overtuigen dat een aanval op Iran... op dit moment een averechts gevolg zou hebben. Uh, en dat het belangrijkste argument wat hij daarvoor heeft is... Uh, dat de sancties volgens hem in ieder geval werken... En de telecomverbindingen uh, worden ook steeds slechter. Lijkt het wel. Ik weet niet of dat er iets mee te maken heeft. Thomas Erdbrink, dankjewel.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 Listen to that ducane whistle blowing, blown like my woman's on board. Bob Dylan, Duquesne Whistle van zijn nieuwe plaat Tempest. Zijn 35ste album alweer, hij maakt al 50 jaar platen. Hij is de 70 gepasseerd en opmerkelijk volgens recensenten... is dit zijn beste album in jaren of zelfs zijn allerbeste plaat ooit. Bouter van Oorschot is uitgever en al decennia Dylan-fan. Goedenavond. Goedenavond. Overbodige vraag of u het album al gekocht heeft. Uh, dat klopt. Ja, ik kwam uh, uh, uh, gisterenmiddag langs mijn platelaar, zoals dat in de jaren 60 heette. En daar werd hij net in de etalage gelegd. En uh, toen heb ik er een paar gekocht, want ik wou er meteen ook een paar cadeau geven. Een paar meteen, zoals dus een echte fan betaamt. Dillens allerbeste plaat las ik bijvoorbeeld in de Volkskrant. Kun, kun je dat eigenlijk zo snel zeggen met, met een plaat van Dillen? Kun je dat meteen voorstellen? Nee, dat vind hè? ik helemaal niet. Dat vind ik absoluut niet. Nee, maar ik weet wel al, uh, je kunt wel al, uh, denk ik, eerder zeggen. of het niet zijn beste plaat is. <laughs> en ik denk dat dat inderdaad zo is. Maar het is wel, uh, het is wel, uh, het is wel een van de betere. En dat is al Absoluut. opmerkelijk, want hij heeft, hij heeft ook heel veel platen gemaakt... laten we eerlijk zijn, die niet zo Oh ja, zo, nee, daar hoeft u mij waren. niet van te overtuigen. Ik, er, zijn, er is heel veel shit tussen. Maar ja, um, je moet een schrijver, kunstenaar beoordelen... naar zijn beste werken. En het meeste is toch wel erg goed. Althans, ja, dat zegt een, dat zegt een bewonderaar natuurlijk. Dat moet je niet... Uh, uh, ja, er zijn mensen die vinden het überhaupt helemaal niks... Ja, dat zijn. Dat uh, is never the train shall meet. Met die mensen valt niet te praten, zal ik maar zeggen. Laten we het vanavond dus, dus niet ja. hebben over, over de oude dillen die iedereen kent. Over, over Blowing in the Wind. Of, of over John. Hesley uh, uh, Harding. Of hoe heette die ja. plaat ook alweer? Of de basement tapes. Laten we het eens dus hebben over de dillen van, van nu. Want, want daar heeft eigenlijk niemand het ooit over. In Nederland heeft men het niet zoveel over hem. Over het buitenland kan ik moeilijk oordelen. Maar ik weet wel dat hij gewoon wereldwijd op alle. Alle internetsites. Uh, ja, kijk, als er een nieuwe... Nou, ik kan het goede voorbeeld geven. Die plaat is gisteren wereldwijd verschenen. De teksten zijn niet beschikbaar. Want dat doet hij nooit. Wat gebeurt er? Overal van Brazilië tot Japan en van Nederland tot... Uh, nou, noem maar op. Zijn op dit moment bezig... Mensen bezig naar die plaat te luisteren. De teksten op te schrijven. En uh, te uploaden naar uh, bijvoorbeeld een onofficiële een, een Dylan site zoals Expecting Rain. Waar ook gewoon alle nummers dan genoemd staan. De zwarte. Uh, nummers, daar zijn ze nog mee bezig. En dat heet ook gewoon work in progress. En dan worden die teksten ook meteen geanalyseerd. Ik er, ja, ik heb er, nou, ik heb er in ieder geval, ik heb er nu, uh, geloof ik, van de tien songs op deze plaat heb ik er nu uh, zeven, waarvan de teksten grotendeels in kaart gebracht zijn. En over een paar uur, uh, zijn ze dat allemaal. En dat is toch een fascinerende gedachte, dat een kunstenaar wereldwijd dit uh, veroorzaakt. Wat dat betekent, dat is nog weer een ander verhaal. Maar ik denk dat er, als Bruce Springsteen met een nieuwe plaat komt... dan gebeurt dat volgens mij zeker niet. Dus er is en blijft iets, iets ongrijpbaars. Ja, magisch, dat is zo'n raar woord, maar de man blijft... Ongrijpbaar is volgens nu mij vrij vorig jaar blijft hij de mensen bezighouden. En nou, nou heeft oh. elke Dylan-fan, dat is, dat is ook zoiets opmerkelijks aan Bob Dylan zijn eigen theorie over Bob Dylan. Wat is de ja, Nou, ik ben, ik ben inderdaad, uh, maar dat zeg ik een beetje gekscherend... Uh, net zoals alle andere Dylan-fans over de hele wereld, ben ik de enige die precies begrijpt wat er met de man aan de hand is. Ja. <lacht> maar dat is inderdaad, met een flikker kolossout nemen. Er is in het werk van die man uh, iets. Uh, uh, nou, niet zozeer ongrijpbaars als wel, uh, voor, uh, en ook niet voor elk wat wils... want anders zou die veel pop, dan zou het een soort Sinatra worden, weet je wel. Maar dat is hij by, by far is hij dat niet. Er zit in het werk iets uh, uh, wat voor de, goede, voor de mensen van goede wil... iets uh, uh, ja, wat je van vroeg of laat van toepassing op jezelf kunt verklaren. Het is een soort spiegel, dus vertel me ja, je theorie over Dylan... en ik zeg u wie u bent. Bijvoorbeeld, ja. En het, en het, en de, het meest interessant uh, wat mij betreft al jarenlang... is dat zijn dan met name de songs waarin geen sprake is van een... Uh, waar, of, laat ik het positief voor neer, waarin uitsluitend sprake is van een you en van een I... Dus een ik en een jij. En dat dus of je nou man of vrouw bent. Of, of, of hoe, maar het maakt niet uit hoe, waar je vandaan komt. Wat je, hoe, hoe oud je bent. Het gaat om uh, de, de, bijna zeg maar de tweestrijd in de, in de, in de, in de relatie tussen mensen onderling. En dat zijn naar mijn smaak verreweg de meest interessante teksten. Interviews geeft hij zelden. Toch hebben wij een fragment van, van zo'n schaars interview en daar praat hij over zichzelf. Dat is interessant. Look, okay. If the common perception of me out there in the public I, was that I was either a drunk or I was a or a sicko or a Zionist or or, or a Buddhist or a Catholic or, or a Mormon, uh, all all of this was better than uh, Archbishop The spokesman for the Generation. Opposed everything. <laughs> hij zegt dat hij zo graag niet de spokesman over Generation wil zijn. Dat hij er alles aan deed om, om mensen maar in verwarring te brengen. En het maakt nou, hem niet hij uit. Zegt hier, hij zegt hier letterlijk alles beter dan versleten worden voor de aartsbisschop van de anarchie. Dus hij, hij zegt... is er moedwillig mee bezig om alle mensen te laten gissen naar de ware dillen. Nou, ik denk dat hij. Um, als je heel lang met elkaar gepraat hebt over die man... volgens mij op neerkomt... dat is dat uh, hij dat er in de kern van zijn oeuvre staat... Uh, zijn, zijn, zijn, zijn mening dat het individu zichzelf moet ontplooien... om zich te kunnen beschermen tegen de rest... Dat, dat, dat lijkt een, een paradox, maar het is het niet. Uh, um, uh, je kunt, en dan weer met name in een heleboel van die liedjes waarin alleen maar van een I en een U sprake is. Ik noem een paar voorbeelden hoor, want u wou het niet over de oude delen hebben. Maar uh, Positively Fourth Street is zo'n nummer. Uh, It ain't me babe uit 1964 is zo'n nummer. Recentere nummers, bijvoorbeeld What Was It You Wanted uit 1986. En er zijn in. Ook later zijn er altijd wel weer zinnen of strofen of frasen... Over een you an ja, en een I en de ontplooiing van het individu. Dus, en, ja, en, ja, en waarin dus de I uh, eigenlijk bezig is om de you uit te leggen... waarom hij het uitmaakt. Het gaat dan vaak over liedjes, relaties enzovoort. En waar komt dat vaak op neer? Omdat die you, die I, claimt. Uh, je hebt bijvoorbeeld het, het, het, een van zijn oudste liedjes, vijftien jaar geleden... Uh, don't think twice, it's all right. Het is heel beroemd geworden. Daarin komt de zin voor. Um, dat gaat dan in dit geval dan wel over een meisje, maar ach. Um, I gave her my heart, but she wanted my soul don't think twice it's all right. En hij legt daar dus uit van, en daarom ga ik bij je weg. Want, uh, want je mag me nooit en, bezitten, je mag me niet cremen. Nog iets anders ja, over, over nou, Ja, het hart, wel, het hart wel, maar de ziel niet, want de ziel is onvervreemdbaar. En uh, het grappige is dat ik... Nou, want ja, je zit, ik weet nog lang niet alles... Ik heb het nog maar net onder ogen gehad... maar in het nummer Narrow Way op deze plaat... daar komt dan de zin voor... I've got a heavy stacked woman with a smile on her face. And she has crowned my soul with grace. Dus wie weet is hij zelfs een beetje gelukkig aan het worden op zijn oude dag. Moet en, we het nog, en, moet, moet ik we het ik nog over zijn stem hebben? Ja, die man is een meesterlijke zanger. Dat, dat wil, is echt een nieuwe theorie. Oh nee hoor, helemaal niet. Nee, nee, nee, nee, nee. Er zijn meer mensen die dat vinden. Alleen, die stem is kapot. <laughs> en hij heeft natuurlijk, hij heeft van het begin af aan hebben mensen al tegen gezegd van, ja, dat is de, de, de stem van een hond die in het prikkeldraad vastzit. Maar uh, ja, het is, maar het is, een stem uit duizenden uh, er is niemand die, die dat die, die zo zo niet zo ziet. Maar zijn uh, frasering is geweldig. En, u, mag, en, en, uh, u mag één liedje ja. kiezen van die nieuwe plaats. <laughs> Daar heeft dat u vast geloof over nagedacht. is veel te kort. Ik ben ik ben uh, uh, uh, nou ja. Yeah. God, zeg. Uh, Narrow Way, uh, Early Roman Kings, en Scarlet Town, en. And... Ja, nou, kies wat maar. je nou doen? Ja, ja, Nou, het nummer Tin Angel is een soort lange ballad over, uh, over, over een, een, een, een, een uh, twee mannen en een vrouw die uh, aan het eind allemaal dood ter neer liggen. Het is een hele agressieve en, en, morbide plaat. Er komt veel dood in voor, en agressie, en, uh, uh, maar Tin Angel. Dat is een. een, een ja, daar zit een, een soort Mississippi-slave-rhythm in. De, het nummer gaat zoals wel vaker bij In één langzaam, tergend, steeds monotoon gaat dat voort. Maar je voelt aan alles dat de, de noodzaak van dat nummer. Ik zou zeggen, draai maar een stukje, want het duurt veel te lang voor het programma. We draaien een stuk, gewoon ja. dat de mensen een indruk krijgen. Ja. Wouter van Oorschot. Dank u wel en veel plezier met de nieuwe plaat. Het was lief last night when the bos kwam to a deserte mansion in a desperte troop service het bos. It was late last night when the boss came home to a deserted mansion and a desolate throat. Service said, boss, the lady's gone. She left this morning just for dawn. You got something to tell me? Tell it to me man. Come to the point as straight as you can. Old Henry Lee chief of the clan came riding through the woods and took her by the hand the boss he lay back flat on his bed he cursed the heat and he clutched his head he pondered the future of his fate to wait another day would be far too Van de nieuwe Bob Dylan plaat Tin Angels, van de plaat Tempus. Dus dit was het oog voor vanavond straks Casaluna met Klaas Drupsteen. En morgen is er weer een oog en dan zit hier Max van Wezel. Ik wens u nog een hele mooie nacht. En, uh, oh ja, Klaas Drupsteen praat met Jan van Gijn En die is neuroloog, dat moest ik ook nog even zeggen. Goeienacht.